De Partij voor de Dieren wil dat de dode bult terug op de zandplaat... in de natuur blijft liggen en moet dienen als voedsel voor andere dieren. De partij stoort zich eraan dat partijen als Naturalis en het Dolfinarium... zich al hadden uitgelaten over het bergen van het skelet... voor een tentoonstelling terwijl het dier nog leefde. In Japan komt de conservatieve liberaal-democratische partij... na drie jaar weer aan de macht. Volgens Exitpols heeft de partij bij de parlementsverkiezingen... ongeveer 300 van de 480 zetels veroverd. Sinds de oprichting in 1955 is de LDP vrijwel onafgebroken aan de macht geweest. In 2009 leed de partij een nederlaag... en kwam de centrum-linkse Democratische Partij van Japan aan de macht. Die zak nu van 308 zetels naar 55 tot 77 zetels. André Kuipers is gekozen als grootste Nederlander van het jaar. De astronaut kreeg 19 van de stemmen. Koningin Beatrix en Turner Epke Zonderland eindigden samen op de tweede plaats... Blijkt het onderzoek van TNS Nipo in opdracht van rkk-kruis.tv? Vanavond om 11 uur worden alle resultaten van het onderzoek uitgezonden op Nederland 2. Het weer, nog een enkele bui, maar ook hier en daar zon. Het is een graad of 8. Morgen veel bewolking, enkele buien en dan maximaal rond 7 graden. Dit was het NOS-journaal. AMB Verkeersinformatie. Er is vertraging op de A9, Alkmaar, richting Amstelveen. Voor knooppunt Rotterdamplein 4 kilometer door een ongeluk. Daardoor is de rechte rijstrook dicht. En het loopt ook vast aan de andere kant van die A9, richting Alkmaar. Voor knooppunt Velzen 2 kilometer. Terwijl de boekjes met de kwartaalcijfers gebonden worden... voor de vergadering van straks... zijn de cijfers die erin staan alweer veranderd.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 Vriendenloterij, maatschappelijk partner, eredivisie. NOS, NOS, NOS Radio Langs de lijn met Tom van Heck en Twan van Peperstraten. Goedemiddag speel 17 in de Eerdivisie met vandaag vier wedstrijden. utrecht heerenveen is al een tijdje bezig. Leven de Friesen nog, Bas Tegelig? Dat zou maar kunnen dat ze weer in leven komen. Het is 2-0, want de bal ligt op de stip. En Fien Bogasson kan hem van 11 meter achteruit trappen. En dan staat het 2-1 en dan is het weer een wedstrijd in het laatste kwartier. Een overtraining gaat eraf vooraf op Jurisic. Voordat de strafschop genomen moet worden is er nog overleg tussen scheidsrechter, klagers, mensen die ruzie maken. En op een andere manier met elkaar willen discussiëren. Die bal ligt op de stip, daar gaat hij echt niet meer vanaf. Finn Bogason gaat trappen, de scheidsrechter heeft nu tegen iedereen tekst en uitleg gegeven. En zegt tegen Finn Bogason het mag. Dan komt het fluitje, Ruiter beweegt op de lijn. Finn Bogason blijft koel en schiet de bal gewoon rechtdoor. En zo is het 2-1 nadat de kogel voor Utrecht in het tijdsbestek van drie minuten twee keer had gescoord. Eén keer eigenlijk toen hij net in het veld stond, want hij kwam. En één keer als rebound van een strafschop die Utrecht kreeg, maar die door Moulenga werd gelist en voor zijn voeten kwam. Kortom, een wedstrijd waar eigenlijk 60 minuten weinig te genieten was, ontbrandt dan in de slotfase en wordt door Finn Bogerson dus weer spannend gemaakt ook. 13 minuten, het is 2-1. Verder is het meteen om half drie Vitesse tegen RKC, met als vraag komt Vitesse naast Twente en PSV op kop aan de ranglijst. En verder ook om half drie Feyenoord tegen Aden Den Haag. En om half vijf ook nog Willem II tegen Ajax. En daarmee is de voetbalkoek nog niet helemaal op. We volgen uiteraard de stand dan van Volendam Go Ahead in de Jupiler League. We komen terug op het ontslag van Huub Stevens, de trainer die bij Schalke 04 vanochtend de laan uit werd gestuurd. We beschouwen na de Wereldbeker sprintwedstrijden. Ver weg vannacht, u kon er vroeg voor opstaan, maar wij hebben Sebastian Timmerman die alles gezien heeft en alles uitlegt. En Den Bos Leiden is een topper in de basketbalcompetitie. <tied>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 Cities, feel it sweeping over land, over. Midden 80 sting en life is the seventh wave. Het Braziliaanse Corinthians heeft in het Japanse Yokohama de wereldbeker voor clubteams gewonnen. In de finale werd Chelsea met 1-0 verslagen door het doelpunt van Guerrero. De Mexicaanse Monterrey is derde geworden door een 2-0 zeg op El Hali uit Egypte. Utrecht, herenveen dan weer. Het is volledig ontbrand, Bastiglen. Ja, het is ineens leuk geworden. Het is 2-1 met nog acht minuten te gaan. De kogel, de kogel, Finn Bogasson in die volgorde. Terwijl Ordu een vrij schop voor Utrecht neemt. De buitenspelval van Heerenveen wel opengaat, maar er blijft er één staan. Dat is Otiekba, die staat net in het veld. En die hadden ze even niet verteld hoe dat ging met zo'n uh, buitenspelval. En die heeft echt geen idee. Er wordt gekopt door Utrecht via Bulthuis. Belandt die bal op de bovenkant van de lat. Zo krijgt Utrecht een kans aangeboden om de wedstrijd weer op slot te draaien. Maar laat het die liggen. Merkwaardig moment waarbij de invallen van Heerenveen zich ook nu verontschuldigt als een collega. Ze zeggen, ja, dan kunnen jullie best op trainen, maar als ik daar niet bij ben, dan heeft dat allemaal niet zoveel zin. Nu zal hij het weten, denk ik. Het is 2-1. Veen na die strafschop benut door Fien Bogason, het nummer 13 alweer van dit seizoen. Dus weer in leven. Heer Veen wil. Heeft ook de kansen gekregen, zeker toen het nog 0-0 stond. Veel betere kansen dan Utrecht om de wedstrijd al naar zich toe te trekken. Of in ieder geval een voorsprong daarin te nemen. Nu achter de feiten aan aan het lopen dus al een poosje. En nu letterlijk zelfs als oor ontsnapt en uiteindelijk door de verdediging van Herenveen. komt er een uh, hoekschop voor Utrecht aan. Omdat uh, de bal via, en ik denk dat dat weer Otiba geweest is, over de achterlijn wordt gegleden. En dan gaat Utrecht die hoekschop nemen via Sarota. Gaat de klok inmiddels naar 83 minuten. Is er, uh, nou ja, op de bank een mooi tafereel waarbij eigenlijk alle trainers nu staan en weer zitten en weer staan en weer zitten. En duidelijk niet gerust zijn op de goede afloop. Dat is logisch met deze stand. Wouters bijvoorbeeld gaat nu maar weer zitten, gaat maar weer staan, gaat maar weer zitten. De hoekschop komt, wordt weggebokst door de keeper van Veen. Dat is Christoffer Nordveld. Dan wil Heerenveen wel gaan counteren, maar blijkt dat die bal eigenlijk vrij snel weer voor Utrecht is. En gaat via Bultuis helemaal terug naar de keeper. Ruiter, Daar lopen nu van Veen. twee mensen op door. Via Bokers onder Juricicius. Ruiter trapt de bal de andere kant weer op. Daar was Utrecht eigenlijk net de aftocht aan het blazen naar die mislukte hoekschop, zodat daar alleen maar weer Veen spelers staan en Veen de bal weer heeft. Aan de linkerkant van het veld moet Kruiswijk die krijgen. Die moet hij krijgen van Otikba. Maar die laat hem eigenlijk een beetje over de voeten heen rollen. Dan is Heereveen de bal op het middenveld kwijt. Wordt er een overtredingje gemaakt. Nadat uh, een van de invallers aan Utrechtse kant Takagi een klein duwtje krijgt. En gaat liggen en krijgt Utrecht op die manier de bal weer terug. 84 minuten. Het is echt 65 minuten niet leuk geweest. Niet goed. Maar nu is het plotseling de moeite waard, omdat het ook spannend is en er wat gebeurt. De kogel scoorde twee keer, Fien Bogerson deed dat één keer. En Utrecht leidt dus in de slotfase, Duigengal gwaard tegen Heerenveen met 2-1. En wij blijven het volgen, maar we gaan ondertussen ook even praten... over het wereldbeker schaatsen, de sprintwereldbeker. Het zit er alweer op in alle vroegte, speelde zich dat voor ons af. Sebastian Timmerman, uh, zullen we maar gewoon beginnen... bij de 500 meter uh, van de mannen, want we hadden weer medailles. Dat, uh, dat was de succesvolste afstand uiteindelijk, met, uh, met zilver en brons. Uh, Kato wint, de Japanners zat er gisteren ook al goed bij... en is vaak op zondag net iets beter dan op zaterdag. Dat bewijst hij wederom en rijdt als enige 34e dit weekend. Moeten de WK vrijdag en zaterdag ja, organiseren, ja, ja, 34-94 voor Kato en hij wint daarmee Ronald Mulder uh, voor het eerst. Ja. Na 2,5 jaar uh, weer terug op het podium van een wereldbekerwedstrijd. Uh, heel goed, tweede dus, Silver en Jan Smeekens... behoudt de leiding in de stand om de wereldbeker... staat bijna wekelijks op het podium, wordt derde. Michel Mulder deed het dit keer ietsje minder goed, achtste plaats. Maar het was een mooie afstand, die 500. Nog even over Smeekens, want ik zag die rit. zij uh, zei het wat later dan, uh, dan live, maar uh, hij bleef maar net op de been... en ja. dan toch zo'n tijd. Kun je daar iets uit afleiden? Nou, Dat hij heel goed is, inderdaad. Uh, hij reed heel erg ook op zijn tegenstander. He, Michel Mulder, dat was een beetje de, de oh. Nederlands kampioen. Michel Mulder tegen Jan Smekens, die het Nederlands record heeft. De ploeg van Gerard van Velden tegen de ploeg van Jack Ori. Je kunt er alles op loslaten. Dus de, de, het was meer dan zomaar even een duel tussen twee Nederlanders. Uh, daardoor, mede daardoor, en wat foutjes gingen die we in die tweede bocht... was de binnenbocht bijna onderuit, maar bleef op de been. Maar als je dan 35-27 rijdt en derde wordt... zegt dat genoeg over je vorm, namelijk dat je gewoon heel goed bent. En Smekens staat niet voor niets uh, bijna wekelijks ja. op, het, uh, op het podium... of bijna dagelijks in zo'n weekend. Um, en is niet voor niets de leider in de stand om de wereldbeker van de beste 500 meter rijder dit seizoen tot dusver. En dat is mooi nieuws voor het Nederlandse sprinten. Mooi nieuws is ook dat we met Olterspeer... een echte nieuwe man op de kilometer hebben. Zeker weten. Uh, wil hij meegaan doen uh, uh, in het klassement op de sprint... dan moet zijn 500 meter wel verbeterd worden. Wordt dertiende vandaag, was niet zo goed. Maar wel weer op het podium. Hij had al een keer goud en een keer zilver. Daar voegt hij nu de bronzen medaille aan toe. Hij wordt derde achter de Duitse Samuel Schwartz... en de Olympisch kampioen Sony Davis. En hij uh, houdt net keldhuis van het podium af... 200ste wordt Nuis, weer vierde. Eh, Nederlands kampioen natuurlijk op de 1000 meter keld, Nuis ook op de 1500... die zal toch een wat minder gevoel overhouden aan de Aziatische trip. Want ja, het is eigenlijk steeds net niet de internationaal bij Nuis de laatste tijd. Dus eh, die zal dat recht willen zetten. En dan toch even die Schwartz, want het schaatsen ja. heeft ook behoefte aan nieuwe namen. Davis kennen we natuurlijk al een tijdje, kwam dit weekend er ook wel helemaal bij. Maar die Schwartz die kwam al een beetje aansluiten. Dus geen één deze... Twee jaar geleden won hij wereldbeker. Dat was inderdaad toen een uitschieter. En de laatste tijd komt hij er wel steeds meer aan. Dat zie je ook wel in de tijden. Niet alleen qua klassering, maar ook qua tijden. 1969 is vrij dicht op het uh, baanrecord. Uh, dichter in ieder geval dan gisteren. Toen vielen de tijden tegen. Dit is gewoon een goede tijd. En hij was er ontzettend blij mee. Uh, hij, hij riep echt voor de camera... Ein Weltkapp, Ein Wij doen altijd een beetje minderwaardig over die wereldbeker. Maar hij was er echt verschrikkelijk blij mee met deze zegen. Mooie Duitse zegen. Dus gaan we naar uh, de vrouwen. Boer zoekt podium noemen we dat altijd. En ja, dat lukte weer net niet. He? Nee, en boer zoekt ook eigenlijk het juiste ritme en de juiste vorm. En die zoekt toch... Zoekt tocht is nog niet ten einde. En ze roept ze al steeds ik heb aanknopingspunten, het gaat in de training ook heel goed. Maar uh, ja, als ze eind of begin volgende maand Nederlands kampioen wordt weer, dan, dan praten we natuurlijk nergens meer over. Maar er is nog wel een weg af te leggen hoor, voor, uh, voor veel van de Nederlandse vrouwen. Ook voor Thijsje Oenema bijvoorbeeld, die weer niet verder komt dan de elfde plaats op de 500 meter. Lorine van Riesen, Dat was dan eigenlijk de beste Nederlandse van vandaag. Zij wordt vierde net geen podium uh, uh, en dan net voor Boer op die duizend meter. Die wordt gewonnen door Hong Zang. Dus de dame van die hele snelle ja. rondjes. Opende kans ze niet. Nee, is, ja. maar die, die rijdt verbluffende rondjes. Ja, die rijdt echt hele snelle rondjes. En als die nog iets beter wordt op de start... dan oh. gaat ze echt meedoen ja. op een WK-sprint ook. Uh, Sangwa wil ik nog even noemen... die ja. steekt er met kopperschouders Ongenaar, bovenuit nog altijd de op de 500 meter. dikbare record en wint de 500 meter. Ook vandaag met bijna 17e voorsprong op Ying -Yu. Dat is een enorm verschil. En zit de eerste reeks er nu op van de Wereldbekerwedstrijden? Ja, ja, ja. volgende week, geloof het of niet, maar is er geen schaatsen En dan over twee weken gaan we beginnen met de titeltoernooien. Eerst in Erevee met het uh, NK Allround. Wensen wij jou volgend weekend, in ieder geval een heel mooi weekend. <lacht> ik, ben, ik ga heel, heel lang erover nadenken mee. wat ik ga doen. Uh, Oké, okay, dankjewel. Gaan wij door weer terug naar het, uh, het voetballen. Utrecht tegen Herenveen, de slotfase. Bas Tegelig. Twee voor Utrecht, counter van Utrecht. Moulenga wurmt zich wel of niet langs de tegenstander. De bal in het strafstofgebied en wordt geschoten. Doelpunt 3-1, klaar. Utrecht gaat van Herenveen winnen omdat Moulenga het duel met Kelly Ortigwa de invaller... Nou ja, echt uitvecht. Het is uh, sterk tegen sterk. Twee grote, fysiek sterke spelers waarbij uiteindelijk Ortigwa naar de grond gaat. De bal in het strafstofgebied net een metertje op anderhalf erin gerold. Hij blijft liggen en dan is het voor een spits eigenlijk niet meer zo moeilijk. Hij draait en mikt dan vervolgens op de verre hoek en dat doet hij uitsteken. Dordtveld heeft het nakijken en zo komt Utrecht op 3-1 in een duel. Ik heb dat al een aantal keren gezegd waarin dus eigenlijk alles in het laatste half uur zit vastgepakt. De kogel als invaller kwam zet Utrecht naar 67 minuten op 1-0. Twee minuten later kreeg Utrecht een strafschop naar Dom domhend van Finn Bogasson. Die werd gemist overigens door Moulenga. De rebound voor de voeten van de kogel 2-0. De strafstop die Fien Bogason zelf mocht nemen in minuut 76 betekende 2-1. Er kwam wel wat druk van de Herenveen in de laatste minuten. Dat leverde een schietkans op voor Djuricic, maar die ging naast. En nu dus met een uitbraak. Maar ja, je weet ook een beetje dat dat zo kan gaan. Krijgt Utrecht net dat beetje ruimte dat het nodig heeft om de wedstrijd naar zich toe te trekken. En dat is normaal gesproken nu we in de extra tijd zijn aanbeland met 3-1. Wel gebeurd. Herenveen wel vanaf de aftrap meteen met 3, 4, 5, 6 mensen mee naar voren. Wat kun je daar de tegenstander vanaf de aftrap verrassen? Dan wordt het toch een spannende slotfase, zal men daar denken. Van Basten staat met de handen op de rug eigenlijk bijna leidzaam toe te kijken, omdat hij ook wel aanvoelt dat dit het normaal gesproken wel was. Terwijl op de achtergrond hoort u Leo de Kogel wordt opgeroepen als man van de wedstrijd. Nou, dat mag als je een uh, ploeg op die manier de helpende hand toesteekt in de wedstrijd, waarin het allemaal niet zo vanzelf ging. Uh, met zijn twee goals, dus met name. Goed, 3-1. De extra tijd wordt aangegeven, bedraagt 3 minuten. Maar de kans dat Heerenveen Veen hier nog voor een wonder gaat zorgen in de Galgenwaard lijkt mij niet heel. <tieden> De Eredivisie. Penalty. Alle wedstrijden van gisteravond. De begin in Nijmegen bij NEC PSV. Eindigt in 1-1. Rust 0-1 via Jurgensen. Paulson met een hele mooie 1-1 gelijk. Dus PSV-trainer Dick Advocaat zag bij die 1-0 voorsprong. En dat bleef maar 1-0. Al wel eens aankomen dat het een moeilijke tweede helft zou kunnen worden. Ik heb het in de rust ook gezegd. Als wij zo gezapen door blijven gaan. Dan rondspelen ze goed. Maar op een gegeven moment moet je wel de diepte zoeken. En dan moet je de actie maken. En uh, je moet zorgen dat we die 2-0 maken. Blijf scherp, zet ze wat korter vast. En zoek naar die tweede goal. Nou, die mogelijkheden krijg je. En dan mis je net de scherpte om die 2-0 te maken. Mis je de dus scherpte. En toen werd het dus 1-1. En NEC ging na die 1-1 zelfs nog op zoek naar de winnende treffer. U hoort trainer Alex Pastoor. Op het moment dat de 1-1 er dan in gaat. Ja, op dat moment, daar kun je ook niet omheen. Dan waren we toch lichte bovenliggende partijen. We hadden het betere gevoel. Dat werd dan bevestigd door die goal. En wat ga je dan doen als je er net een centrale verdediger hebt afgehaald? Nou ja... Je, je kan er de centrale verdediger weer bij opzetten. Maar dan ben ik bang dat je alleen maar achteruit gaat lopen. En uh, dan denk ik dat je tegen PSV ook het onhaal een klein beetje over je afroept. Utrecht, of uh, U Groningen tegen VVV wil ik zeggen, bleef gisteren in de Euroborg 0-0. was een rode kaart voor Bakuna al na 6 minuten voor Groningen. En dus speelde de ploeg van Robert Maaskant 84 minuten lang met 10 man. De trainer was het niet eens met die beslissing van scheidsrechter Gouze om uh, by, uh, Bakuna weg te sturen. Maaskant vond het niet meer dan een gele kaart. Ja, maximaal. Hij, hij komt inderdaad al stevig in na zo'n situatie. Maar ik heb de beelden heel goed bekeken. Hij maakt zelfs niet eens een trappende beweging. Hij komt gewoon in om die bal te blokken. En voor de rest doet hij helemaal niks. Ze zijn ook echt allemaal stom verbaasd. En uh, ja, Mijn vermoeden is dat, uh, dat de scheidsrechter van vandaag... Uh, wel heel erg bezig uh, geweest is van tevoren. Met nou, dit en dat ga ik er zijn doen. Ja, daarover gesproken, het meest opmerkelijke moment van de wedstrijd... was de actie van scheidsrechter Guzabayuk in de tweede helft... toen hij een bandje toonde met daarop de tekst respect aan Maaskant. Toen die in de ogen van de scheidsrechter wat al te heftig reageerde op een beslissing. Als je daar dan al niet meer op mag reageren in een wedstrijd in het betaalde voetbal... waar we absoluut nooit aan de scheidsrechter zullen zitten... waar we ook de scheidsrechter niet uitschelden... maar puur en alleen maar op emotie reageren van... hé, hey, dat is een vrije trap voor ons...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 En de trainer van de tegenpartij Ton Lokhoff, trainer van VVV, dus was het wel enigszins met Maaskant eens. Dat vind ik heel erg overdreven. Ik vind dat wij uh, vorige week heel Nederland iedereen hebben laten zien. En, en, en dat er respect is. En ik heb respect voor iedereen. En dat draai ik ook aan, naar mijn spelers toe uit. En, en, en iemand hoeft mij geen bandje voor te houden dat ik respect moet hebben. Want dat heb ik voor iedereen. En ik wil dat mijn spelers dat hebben voor iedereen. En nogmaals, dus ik vind dat uh, ik begreep het niet. Ja, even naar de scheidsrechter zelf dan, Guzer Bayouk. En met name over de reactie van Maaskant na afloop. Jammer, want uh, ik ken Robert Maaskant als, uh, als, een, als iemand die wel heel veel respect toont. In ieder geval buiten het veld, Tom, zo heb ik hem leren kennen. Maar het is jammer dat hij dat zegt, want uh, hij moet absoluut zijn voorbeeldfunctie niet vergeten. Want uh, er zijn een hoop mensen die hier trainen zijn, uh, die hier als supporter waren. Als, als, als hij vindt dat dit een toneelstukje is, dan geven wij met z'n allen het recht dat we dit uh, ook... Uh, elk weekend bij het amateurvoetbal zien. En straks, het niet. straks door met de andere wedstrijden van gisteravond. Nu even naar Utrecht tegen Heerenveen. Al afgelopen, Bas. Ja, het is voorbij. 3-1 wordt het uiteindelijk bij Utrecht Heerenveen. Twee keer de kogel en Moulenga voor de thuisklus. Tussendoor Fien Bogasson. met zijn dertiende treffer dit seizoen... vanuit een strafschop. Toen dacht iedereen, het wordt nog spannend een kwartier voor tijd. Nou, dat werd het ook wel trouwens. Maar twee minuten voor tijd werd daar een einde aan gemaakt... door Jacob Moulenga. Utrecht meldt zich toch weer in de top van de eredivisie. Blijft daar knap bij... En voor Veen wordt het nu wel echt naar onderen kijken geblazen, want uh, nog maar één punt boven de streep. Ik herhaal nog maar één punt boven de streep. En dat is uh, niet best. En dat is niet best, zegt Bas Tichelaar. We gaan over die streep gesproken praten over een wedstrijd van gisteravond die daar ook toe doet. Pex Wolle rondving AZ. 1-2 werd het. 0-2 was het met de rust. Via daar was hij weer eens. Eltidoor, Eltidoor. 0-1-0-2. Afdietje maakte 1-2. En van de berg van Pex Wolle kreeg je nog rood in de 78e minuut. En eindelijk, eindelijk dus weer zijn een overwinning voor AZ. De ploeg van van Beek moest er 6 nu wel op wachten. En die trainer hoopt dat het nu is, het tijd is voor een ommekeer.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 Nou, gelukkig was dat vandaag niet het geval. in hele bestand en daar hebben we drie punten vandaag. Drie punten. De doelpunten van AZ kwamen overigens ook wel tot stand... door fouten in de pekverdediging. Met name Gerard Aafjes bij de eerste goal behoorlijk in de fout. Tweede ook niet helemaal vrij uit. En de verdediger schoot daarna ook nog bijna vrij hard overigens in zijn eigen doel. U hoort Aafjes over zijn avond. Ja, het voelt niet lekker, nee, natuurlijk niet. Kijk, wat je net zei, als je drie scoort, is het natuurlijk een ander verhaal. Maar nu, ja, het is wel even een mentale tik, ja. Maar ja, je, moet, je moet door blijven gaan. En uh, ja, ik ben blijven gaan en, uh, tot het eind. Rode JC tegen NAC bleef gisteravond 0-0. De wedstrijd in Kerkrade zal niet worden herinnerd... als een spektakelstuk, sterker nog, er gebeurde nauwelijks iets. Vorige week zei Heerenveen-trainer Marco van Basten over zijn ploeg dat het anders moest. Als het niet goed schiks kan, dan maar kwaad schiks... Die woorden zijn trouwens niet van toepassing op Roda, volgens trainer Ruud Brood. Nee, nee, absoluut niet. Het is grote onzin, eerlijk gezegd. Ja. Intern zijn we heus wel bezig, hoor. Het is niet zo dat we de Polonaise lopen of uh, goed Goedschiks. Maar in die krachtterm heb je ook gezien, als we dan even teruggaan naar Heerenveen vorige week... Je moet gewoon simpel analyseren. En dat heeft ook met kwaliteit te maken. Dat heeft ook te maken met vertrouwen. En daar hebben wij het over. En natuurlijk moet je eruit zien te komen. Maar dat is niet 1, 2, 3 zo eenvoudig dat je zegt van nou oké, okay, dan maar kwaad schiks. Nee, dat is te makkelijk gezegd. Dan even een NAC-trainer Nebosja Goudelje was eigenlijk wel tevreden met een puntje. Die punt is gewoon altijd welkom, natuurlijk zeker Roda uit, Want uh, Roda, Thaos, speelt altijd beter dan oud de laatste tijd. Spelen ze heel compact, uh, krijgen ze weinig goals tegen. Uh, dus wat dat betreft uh, moet je ook redelijk tevreden zijn met, met één punt. Want uh, volgende week hebben we twee, twee wedstrijden. Gewoon Beker tegen Heracles en daarna de laatste wedstrijd, uh, competitie tegen PSV. Vrijdag werd al gespeeld Twente tegen Raaklis, werd 3-2... en zojuist afgelopen in Utrecht, FC Utrecht tegen Eeroveen 3-1. Brengt ons bij de stand. De koploper is nog steeds PSV. Na precies de helft van het aantal wedstrijden, 17 dus, hebben zij 37 punten. Dat zijn er net zoveel als Twente, maar ze hebben een beter saldo. Daarachter drie clubs met 16 wedstrijden. Vitesse 34 punten, kan dus ook op 37 komen. Ajax heeft 33, kan op 36 komen. En Feyenoord hebben er 31, kunnen op 34 komen. Zesde heel stevig nu overigens FC Utrecht. Onderaan de problemen, u hoorde het net al bij Heerenveen... de nummer 13, VVV is 14, zij hebben allebei 15 punten... en al gespeeld uit de 17 wedstrijden. Pek Zwolle en NAC hebben ieder 14 punten als de nummers 15 en 16. Roda heeft 12 punten. En laatste, maar zij gaan nog spelen vanmiddag... Willem 2, 11 punten uit 16 wedstrijden. Want Willem 2 speelt straks om half 5 tegen Ajax... en straks om half drie beginnen Feyenoord tegen Aden Den Haag. En Vitesse tegen RKC en Vitesse probeert tegen de Waalwijkers... de nare smaak van de nederlaag... van Vorige week tegen VVV weg te spoelen. En Tom zei het al: als Vitesse vandaag wint, komt het naast PSV en Twente op kop aan de ranglijst. Joep Schuider praat voor de wedstrijd met de trainer van Vitesse, Fred Rutte. Vorige week verlies in Venlo. Je hebt dat geanalyseerd, neem ik aan. Was het een uitglijder? Ik zal vandaag moeten blijken, maar ik ga er wel vanuit, ja. Um, als sommige spelers niet op hun best zijn, dan gaat dat heel erg ten koste van jouw team. Klopt dat? Nou, kijk. Uh, veel belangrijker is dat... Uh... Kijk, je kan een keer niet, niet, niet lekker in je vel zitten in een wedstrijd... maar dan is vooral is het een zaak om je taak... Hè, wat erbij hoort, bij die positie... om die dan goed uit te voeren. En dan, dan hoef je niet uitblinken te zijn... maar we halen de defensieve taak. En dat gebeurt ook niet. En, en dat, was, uh, <lacht> dat was onder de maat, ja. En dan, ja, dan, dan krijg je allemaal kettingreacties... en dan wil iedereen het repareren... dan wil iedereen die, die uh, achterstand ombuigen... Ja, en dan gaat het allemaal veel geforceerd. En ja, dat is, uh, enerzijds is dat heel erg goed. Hè, dat, je, dat je toch de, de, de me, mentaal zo sterk bent. Omdat je het allemaal om wil buigen. Maar niet als individu. Als team moet je dat doen. Je wordt op handen gedragen. Ik spreek geen trainer. Die zo op handen wordt gedragen. Ze willen je houden voor het hele leven hier bij Vitesse. Ik vroeg me af, uh, maak jou dat arrogant? <laughs> nee, hè? Ik ben in de kapper geweest. Ik heb me helemaal geswaagjeerd. Dus... Uh, Nee, maar... is wel leuk. Ik ken deze mechanismes, die kennen we toch allemaal. En, uh, ik, ik ben heel erg realist en zo sta ik ook in het leven. En, uh... Ja, maar je bent ook slim. Want? Waarom? waarom... Ik, ben, ik ben niet dom. Dat, dat klopt. Je zegt er moet perspectief zijn om bij te tekenen. Nee, dat heb ik niet gezegd. Nee. Nee. Ik dacht, hij is zo slim, hij wil even de winterstop afwachten. Of bonie blijft, wat het perspectief is. Nee, kijk, mijn, mijn woorden zijn nooit in, in, in perspectief. Ik heb gewoon gezegd van... Uh... Ik wil gewoon mij focussen op dat wat op dit moment belangrijk is. En volgens mij zijn dat de resultaten tot in de winterstop. En als we dan goed doorkomen, hebben we een geweldige jaar zelf van het seizoen gedraaid. En dat is mijn focus. En uh, daar heb ik gezegd van, ik, ik duw het allemaal wat verder voor me uit. Omdat namelijk voor mij is het... Dat uh... echt zo? Dat is echt zo? Zo ben je, hè. pluk de dag? Ja, ja. Kijk, anders had ik hier wel voor drie of vier jaar getekend. En ik heb bewust uh, maar voor één jaar gedaan... En uh, om, om deze club mee te maken, om te weten hoe het hier uh, uitziet. Nou, uh, ik werk met alle plezier, dus beval uh, bevalt mij wel. Fred Rutte vertelde dat. U krijgt nog een zwembrikje voor ons. Jury Verlinde heeft zich op het nippertje gekwalificeerd... voor de finale van de 200 meter vlinderslag... bij het WK baanzwemmen in Istanbul. 1,53-91 ging ze doen als achtste en laatste... naar de eindstrijd die later vandaag gezwommen wordt. Geldt niet voor Sjern van Rouwendaal. Zij werd in de series uitgeschakeld. 200 meter vrije slag, 1, 58, 38 was bij lange na niet voldoende. Ze werd 21ste. En Edwin van Kalkers heeft bij wereldwekenwedstrijden... bobslee in het Franse Laplanje La geen indruk kunnen maken... in de viermansbeleid. Hij eindigde samen met zijn broer Arnold, Schimeroen Jansma en Jeroen Piek als twintigste. En met zijn totaaltijd van 1,59,89... gaf hij uiteindelijk twee seconden toe op de Zwitserse winnaar Beat Hefty. Radio 1, het NOS-journaal. Het is half drie precies, en zijn de hoofdpunten met Martijn van Beek. De parlementaire pers heeft Diederik Samsom gekozen tot politicus van het jaar. De Haagse journalisten typeren de PvdA-leider als een politicus... met een goede acceleratie...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 Tijdens die lessen maken leerlingen kennis met kunstvormen... als tekenen, muziek, cultuurgeschiedenis en drama. En in Japan komt de conservatieve liberaal-democratische partij... na drie jaar weer aan de macht. Volgens Exit polls heeft de partij bij de parlementsverkiezingen... ongeveer twee derde van de zetels in het lagerhuis veroverd. Sinds de oprichting in 1955 was de LDP vrijwel onafgebroken aan de macht. In 2009 leed de traditionele machtspartij een verpletterende nederlaag. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. AMB Verkeersinformatie... Op de A9, ook maar richting Amstelveen, staat voor knooppunt Polderplein 5 kilometer door een ongeluk. De weg is daar wel weer vrij. Sport Radio, NOS, op NOS Radio Vitesse wil naast Twente en PSV op kop komen in de ranglijst. Moet dus winnen van RKC en wilde mij ook een beetje de nare smaak van vorige week tegen VVV wegspoelen. Thuis tegen RKC, RKC dus, Vitesse, Richard van der Maarden publiek is er klaar voor. Juist op dit moment wordt er afgetrapt in deze wedstrijd. De nummer 8 RKC tegen de nummer 2 Vitesse dat inderdaad vanmiddag dus naast PSV en Twente kan komen. Het dak is dicht van de Gelderdoom. Een dikke trui is eigenlijk voldoende. Gelderdoom gevuld met zo ongeveer 19.000 toeschouwers schat ik nog altijd niet uitverkocht ondanks die hoge klassering. Zelfs de acties 12% op 12-12-2012 hebben niet echt veel geholpen. Vitesse, dat op zoek is natuurlijk naar eerherstel, naar die uh, vergissing. Zo wordt het hier genoemd, tenminste in Arnhem afgelopen week in Venlo tegen VVV, de nederlaag 3-1. En RKC, dat is de laatste week goed bezig. Won bijvoorbeeld vorige week met 2-0 in een uitstekende wedstrijd van NEC. Wilfried Boni loopt zich vast. Duits pikt de bal op namens RKC. Korte combinatie met Bukari op de eigen helft. En dan is het duel tussen Dari en Braber in het voordeel van RKC. Aan de linkerkant gaat RKC er nu vandoor. Paasje via Bukari aan de linkerkant. En dan is het Van der Heijden die een hoekschop weggeeft. Nee, de bal wordt nog net binnengehouden door Vitesse. Ik noemde zijn naam zojuist. Juist Brahim Dari. Dat is de verrassing bij Vitesse in de opstelling. Renato Ibarra naar de, uh, langs de kant gehouden door coach Fred Rutte. Voor het eerst in zes wedstrijden dat de coach van Vitesse iets heeft gewijzigd aan zijn formatie. En de 18-jarige Dari speelt vanmiddag als rechtsbuiten bij Vitesse. Dat nu weer opbouwt via Van der Heijden. Bal breed naar Kasia. RKC met dezelfde elfnamen als vorige week. En Kala speelt de bal dan vervolgens weer terug naar Kasia en naar Van der Heijden. Die bij Vitesse de opbouw moet verzorgen van achteruit. Waar wordt er bewogen voorin? Jansen speelt vrij diep in de beginfase. Laat zich nu weer wat zakken. Van der Heijden nog altijd aan de bal. Opent dan Breed aan de rechterkant waar Darry staat. Groot talent Jeugd International. En geeft de bal nu voor richting Reis en Boni. De twee spitsen van Vitesse. En dan opgevangen vrij simpel door RKC. Maar dat speelt vervolgens heel slordig de bal over de zijlijn. Ingooi voor Vitesse na exact twee minuten in de Gelderdoom. 0-0 de tussenstand. 12-12-2012 verwende Feyenoord zijn supporters. Doen ze dat ook op 16-12, Ronald van der Reer? Nee hoor, nee, even kijken. Want uh, een schot van uh, Jordi Klaas in uh, de handen van uh, Coutinho... 0-0 is het na vijf minuten in een volle kuip. Daar heeft men helemaal geen acties voor nodig. Want die wedstrijd tegen ADO roept wat op. En dat is altijd een belevingsvol duel. En ook vandaag zit het er gelijk allemaal op. bij de ploegen er bovenop. overtreding al in het begin van de wedstrijd. En Bossen heeft al een paar spelers vermanend moeten toespreken. Aardige actie net van Feyenoord gezien. Een vrije trap van Matthijssen op het hoofd van Pelle uiteraard. Die terugkopt op Klaasie. Goede loopactie van de kleine middenvelder van Feyenoord. Handen van Coutillo. Want hij was inmiddels al in het schafstopgebied uitgestoken. En Getrokken, wel de bal even aangeraakt. Geen penalty. Klaasie wilde dat wel. Maar Bosse trapte daar niet in. En dus is het nog 0-0. De corner leverde vervolgens uh, niets op die, uh, die daaruit volgde. Even kijken naar de opstelling van Feyenoord. Uh, voor Hoek mag blijven staan. Ondanks dat Boetius weer fit is. Verrassend natuurlijk de rechtsachter. El Abdeloui. Noorse linksbuiten. Die in het Noorse half Jong Noorwegen eigenlijk altijd aan de rechterkant speelde. Het bracht Koeman op een idee. Om hem dan maar de geschorste Maat te, te laten vervangen. En terug in de goal. Erwin Mulder. 14 wedstrijden heeft Lampoerdman. ...mogen laten zien, inclusief bekerduels. Maar Erwin Mulder is op het betwisten nummer 1 in de Kuip... ...en staat nu dus ook weer onder de lat. En bij ADO het natuurlijk Sherry erbij. Vorige week nog geschorst na aanleiding van zijn rode kaart... ...tegen Twente in beroep gegaan tegen drie wedstrijden schorsing. Die beroepszaak is maandag en dan gaat er een opschortende werking van kracht. En dus kan Sherry deze wedstrijd spelen. Uitbraak van Feyenoord, bijna via Lex Immers. Spelend tegen zijn oude club, veel in de belangstelling gestaan... Afgelopen dagen natuurlijk en nu is het dan zover Feyenoord-ADO. In de wetenschap dat ADO vorig jaar deze wedstrijd met 3-0 won. En er binnen de selectie van Feyenoord wat revanchegevoelens schijnen te heersen in de richting van het elftal van Maurice Stijn. bezit voor Feyenoord met Matthijssen op eigen helft. Wordt opgejaagd door Van Duinen die in de spits staat. Poepon aan de rechterkant via Martens die gaat de bal uiteindelijk over de zijlijn. Veel duels in het begin van deze wedstrijd. Laten we hopen op een belevingsvolle middag in de Kuip. Na 7 minuten is het 0-0 bij Feyenoord-ADO. Drie vrouwelijke dames van Zazie en... Vitesse thuis tegen RKC, Richard van der Malen. Met een doelpunt van Vitesse, juist op het moment dat je hier naartoe komt... is het Wilfried Boni, die anders die in de achtste minuut van deze wedstrijd... de Arnhemse club aan de leiding brengt. Zijn zestiende doelpunt alweer van dit seizoen. Eigenlijk een beetje uit het niets, want het begin was vrij stroef aan beide kanten. Vitesse wel het meeste bal bezit, maar dan ineens is hij daar weer. En een dansje als gevolg van dit doelpunt, de Iforiaan... Wat een fenomeen is het toch dit seizoen bij Vitesse. De voorzet vanaf de rechterkant van Kalas op het hoofd van Boni. Tussen twee man in en in de lange hoek. Geen kans voor doelman Zoet. En zo leidt Vitesse dus al vrij vroeg in deze wedstrijd. Pas drie duels. Drie thuisduels werden in winst omgezet dit seizoen. Maar vanmiddag is Vitesse in de laatste thuiswedstrijd van 2012 van plan om er een mooi feestje van te maken. Het speelt aanvallend, zoekt het initiatief. Lukt allemaal nog niet zo, maar goed, toch. het staat dus met 1-0 voor in deze thuiswedstrijd tegen RKC. Van der Heijden naar de linkerkant uitgeweken. Aangespeeld door Veldhuizen. En gaat dan wat dribbelen met de bal. Niemand van RKC komt daar naartoe. Chevalier wel. Maar nu via Kakuta is er balverlies in de omschakeling. Nu misschien RKC via Chevalier. Geeft de bal terug aan Bukari. Bukari dan weer terug naar Chevalier. Korte combinatie. Wordt verdedigd door Kala's bal. Dan randje strafschopgebied. Via Jozefzoon weer balverlies. Van Ginkel doet dat goed. RKC zit er nu fel bovenop. Maar de bal ligt inmiddels in de handen van Veldhuizen. En zo hebben we dus na exact negen minuten in de Gelderdome een 1-0 voorsprong voor Vitesse. En wie anders dan Wilfried Boni is de doelpunten maken. Ja, maar naar de Rotterdamse Kuip, Feyenoord, Ado, Den Haag. Daar is altijd wat te beleven, Ronald van der Reer. Het is nog 0-0 na 12 minuten. Maar wat een kans heeft voor Ado. Omiru de rechtsachter met een voorzet die valt in het strafstopgebied, El Abdelouis. Is eigenlijk de man die in de buurt staat van de middenvelder die doorkomt. Toornstra staat aan de verkeerde kant. Toornstra kan dus een voet onder de bal krijgen. Maar er te veel onder en over de goal van Feyenoord. Grootste kans denk ik van deze wedstrijd. Net een schot van Holla. Aangeraakt dus weer een corner voor Ado Den Haag. Bal over de achterlijn. Sherry neemt die corner vanaf de rechterkant. Mulder blijft staan. De Vrij komt weg uit de doelmond. Dan zou Feyenoord eruit kunnen komen. Als er tenminste balbezit gehouden wordt. Maar Ado pakt het balbezit terug met Sherry aan de rechterkant. Voorzet op het hoofd van Verhoek. in eigen strafschopgebied. Krijgt een duwtje in de rug van Meijers. Dat gebeurt allemaal drie meter voor het strafsel op het gebied van Feyenoord. En dan kunnen de Rotterdammers de vrije trap gaan nemen. Dat doet Matthijssen met enige snelheid. El Abdeloui heeft zich gemeld aan de rechterkant. Is uh, opgestoomd. En halverwege de helft van ADO heeft hij de bal te pakken. In combinatie met schaken. El Abdelouis richting de achterlijn. Met een duel. Tommy Beugelsdijk en Bossen wijst naar doeltrap. Ik dacht heel even dat hij naar de stip wees. Uh, maar het was een uh, mooie showval. ...van El Abdelouis. ...die dus op volle snelheid dat zarsopgebied ingaat... ...dan komt Beugelsdijk, nou die raakt de bal niet... ...en wel de voeten van El Abdelouis. ...nou hij zet zijn, zijn voet ervoor... ...en El Abdeloui valt er dan wel wat makkelijk overheen... ...maar ik denk dat hier best een penalty gegeven had kunnen worden... Beugelsdijk is wat ongelukkig in, uh, in zijn actie. Ik kan me ook voorstellen dat Bosse uiteindelijk besluit om het niet te doen. Heel zwaar was die overtreding niet. Maar er was wel sprake van contact en de bal werd niet geraakt door Beugelsdijk. Maar goed, Bosse wees dus niet naar de stip. Maar wees naar uh, de plek waar de doeltrap door Coutinho genomen mocht worden. En de keeper heeft dat inmiddels gedaan. En zo is er weer een mogelijkheid, althans weer gevaar, aan de andere kant. Tornstra opgejaagd door Immers. Paas de bal vervolgens onder die druk in de voeten van Matthijssen. En dan neemt Feyenoord weer over met Verhoek. Natuurlijk ook hij spelen tegen zijn oude club naar Immers. En vervolgens naar Vilena, middenvelder van Feyenoord. Martens Indy is doorgestoken aan de linkerkant. Halverwege de helft van Ado. Paas op Pelle. Pelle schiet en Pelle scoort omdat Tommy Beugelsdijk die bal nog aanraakt... is Coutinho kansloos. Want Pelle krijgt die bal in de loop vanaf de linkerkant aangespeeld. Neemt hem in één keer met het linkerbeen. En Beugelsdijk toucheert die bal... waardoor hij eigenlijk een beetje lullig over Coutinho heen gaat En Pelle het doelpunt maakt na een dier spelen. En zo komt Feyenoord dus op een 1-0 voorsprong in. Marseille deze week nog als Pelle wat aanraakt. Dat verandert allemaal onmiddellijk in goud. Hij heeft het geluk aan zijn kont hangen. Nou, dat blijkt hier eens te meer... Want uiteindelijk had Coutinho die bal van Pelle wel gepakt. Maar omdat Beugelsdijk hem zodanig toucheert. gaat hij over de wils op de grond liggende keeper heen. En zo komt Feyenoord na een kwartier spelen. op een 1-0 voorsprong. Wie anders dan Graziano Pelle. Nummer 12 van dit seizoen. 2 keer 1-0. Dus in de eredivisie 0-0. Nog altijd bij Volendam. Go ahead. Na een kwartiertje spelen. Gaan we het eens hebben over Huub Stevens. Want hij is ontslagen vandaag door Schalke. De Nederlander gisteren in de thuiswedstrijd tegen Freiburg kostte Stevens uiteindelijk de kop. En we gaan erover doorpraten met correspondent Tim de Wit in Duitsland. Tim, goedemiddag. Goedemiddag, dan. Ja, De positie van Stevens de afgelopen weken die kwam steeds verder onder druk te staan. Wat uh, heeft uh, Schalke nu uiteindelijk opgegeven als verklaring voor het ontslag? Ja, hij pakte simpelweg uh, te weinig punten. Uh, de ploeg haalde uit de laatste acht competitiewedstrijden maar vijf punten... En zakte ook nog eens weg van de tweede plaats op de ranglijst naar de zevende plaats. Ja, dan is het als trainer natuurlijk wel erg moeilijk om in het zaandel te blijven. Al leek het er nog wel op uh, dat Stevens in elk geval de winterstop zou halen en dat uh, Schalke dan pas een beslissing zou nemen. Tenminste, het bestuur liet dat afgelopen week nog weten. Uh, Tim, Tim, de, Tim, dat sorry die... dat ik tussen jullie doorkom. kom, maar we gaan even naar de Rotterdamse Kuip. Feyenoord aan Den Haag. Ronald. Ja, van Tim naar Mike. En Mike is van Duinen. En van Duinen is de spits van Aan door Den Haag. Dan zit het verdedigen toch niet helemaal goed bij Feyenoord en is van Duinen degene de spits als de bal als laatste raakt. Holla door de as van het veld. Geeft de bal aan Sherry. Er gaat nog iemand onderuit. Sheriba houdt het overzicht en Van Duinen is meegeslopen op kousevoeten. voeten. En uh, niemand van uh, Feyenoord die hem opmerkt. Vanaf de linkerkant strafschopgebied gaat de bal langs uh, Martens Indi heen. Maar daar staat Van Duinen in alle vrijheid en kan uh, ja, de bal zo heel simpel langs Erwin Mulder tikken. Er uh, gebeurt dus heel veel in de beginfase van deze wedstrijd. Uh, ja, Mike Van Duinen maakt een doelpunt. De spits van ADO, want dat is hij tegenwoordig. Het is nummer 4 voor hem dit seizoen. 1-1, nieuwe tussenstand. Tim, jij vertelde over het ontslag van u Stevens... Schalke was geduikeld van de tweede naar de zevende positie. Ga verder. Ja, nou inderdaad. In eerste instantie leek het er namelijk op dat Stevens de winterstop nog wel zou halen. Want het bestuur liet afgelopen week nog weten... dat de wedstrijd tegen Freiburg gisteravond... absoluut niet van levensbelang zou zijn voor Stevens. En Stevens zei zelf gisteravond na de wedstrijd... die dus met 3-1 verloren werd... ook nog er gewoon van uit te gaan dat hij zou aanblijven. Maar ja, blijkbaar sloeg de paniek bij Schalke toch toe... en kreeg vanmorgen Stevens zelf te horen dat hij op straat was gezet. Opvallend genoeg, zegt hij zelf ook. Uh, hij zag in dat hij Schalke niet meer op de rails zou krijgen. Vind ik toch wel een opvallende bekenning? Ja, dat, dat is het zeker. Kijk... Uh... Het uh, als je naar Schalke kijkt, ze begonnen geweldig aan dit seizoen. Uh, na negen wedstrijden stonden ze uh, tweede. Het was zelfs de beste seizoenstart in 41 jaar. Maar ja, ineens sloeg het dus om. En, uh, het is ook heel moeilijk om nou precies aan te wijzen waardoor het nou komt. Uh, ik vind het zelf wel interessant dat je toch wel een verband ziet... met de prestaties van Klaas-Jan Huntelaar, uh, de spits natuurlijk. Ja, Schalke is gewoon heel erg afhankelijk van hem. En als hij niet scoort, dan zijn er toch weinig anderen bij de club... die opstaan om dan de doelpunten te maken. Ja, Huntelaar werd vorig jaar nog glansrijk, topscore. Van Duitsland, maar staat nu pas op vijf doelpunten uit 17 wedstrijden. Ja, dat is natuurlijk veel te weinig voor zo'n uh, grote spits. En hoe wordt er eigenlijk in de Duitse media gereageerd op het ontslag van Stevens? Nou ja, het speculeren rondom zijn ontslag is al een paar weken aan de gang natuurlijk. Omdat de resultaten al een tijdje tegenvallen. Dus helemaal als een verrassing komt het niet. Uh, nou ja, als je Beeld bijvoorbeeld uh, zag op zijn website. Die zeiden dat het Stevens, wat je net zelf al zei, uh, gewoon niet meer lukte om uh, goed over te brengen... wat hij zelf in zijn uh, hoofd had op de spelers. Dat was ook al een tijdje zichtbaar, vond de krant. Maar andere media vragen zich wel af of het zin heeft om een trainer zo vlak voor de winterstop nog te ontslaan. Dan nou, hadden ze toch niet beter even kunnen wachten en er nog eens rustig over na kunnen nou ja, Schalke vond zelf dus van niet. En schrijven die media ook nog, uh, had stevens wel terug moeten gaan... naar een club waarin hij in het verleden zo succesvol is geweest... of, of dat wel slim was? Ja, dat kun je achteraf natuurlijk altijd afvragen. Kijk, uh, Stevens was mateloos populair hoor, in Gelsenkirchen. Vooral ook bij de fans, daar lag het echt niet aan. Want ja, ga maar na, uh, zijn status was enorm. Hij won in 1997 nog de UEFA Cup, de eerste Europese prijs voor Schalke. Uh, won twee keer toen de beker. En werd uh, toen ook zelfs uitgeroepen tot trainer van de eeuw bij Schalke. Maar ja, uh, dan is het ook natuurlijk bijna onmogelijk om in zo'n tweede termijn... hij was er sinds uh, september vorig jaar, uh, weer zulke successen te behalen. Nou, werd hij vorig jaar nog derde met Schalke in de competitie. Dat is op zich geen slecht resultaat en hij kwalificeerde zich uh, voor de Champions League. En ook in die Champions League deed Schalken het uh, dit seizoen helemaal niet onaardig. Uh, ze werden eerste in hun groep en kwalificeerden zich vrij eenvoudig voor de achtste finales. Maar ja, toch was het allemaal niet genoeg om hem uh, als trainer aan te houden bij Schalken, vonden ze bij de club. Jij noemde de naam Huntelaar al even. Nou, je hebt nog een Nederlander daar. Het, het zal toch geen consequenties hebben hè, voor hen, het ontslag van Stevens. Dat lijkt me niet. Nee, kijk, als je naar Huntelaar kijkt, die ligt al een tijdje overhoop met de club ook. Omdat hij de beslissing om zijn contract te verlengen pas in de winterstop wil nemen. Uh, hij heeft nog een contract tot het einde van het seizoen. En uh, ja, ik bedoel, Iedereen gaat er inmiddels wel een beetje vanuit dat hij weggaat al in de winterstop. En dat had hij natuurlijk ook gedaan als Steven er nog wel was geweest. Uh, nou, even kijken naar Huntelaar, dan zie je dat Arsenal en Liverpool uh, uh, nog steeds worden genoemd. En volgens de zaakwaarnemer Arnold Oosterveer zou Huntelaar ook naar Inter Milaan kunnen. Daar zou hij zelf ook wel het meeste oren naar hebben. Ja, en afgelopen... Die is uh, gehuurd van Barcelona voor een jaar. En die liet ook al uh, vorige maand doorschemeren dat hij na dit seizoen toch het liefste weer terug wil naar Spanje. Dus ja, het zou zomaar kunnen dat alle Nederlanders volgend jaar uh, verdwenen zijn, bij Basjolke. Dan nog even verder kijken naar uh, wat er gaat gebeuren in het tijdperk na Stevens. Jens Keller is tot het einde van het seizoen zijn opvolger. Tom en ik zijn verbaasd ja, ja. Nou, Jullie zijn niet de enige. Heel Duitsland is een beetje verbaasd. Ja, hij is uh, nu coach uh, van Schalke onder 17, een jeugdelftal. Ja, Een vrij onbekende naam. Uh, en het, het verbaast me vooral dat de club zo stellig heeft gezegd... dat hij tot het einde van het seizoen uh, blijft. Ja, even over Keller. Het is een uh, oud-voetballer van onder meer Stuttgart. En is daar uh, bij Stuttgart ook twee jaar geleden kort interim-trainer geweest. Maar het ja, lijkt me nog niet iemand uh, die zomaar even het tij keert bij Schalke. Want ja, ze zitten dus nog in de Champions League... en staan nu op een hele teleurstellende zevende plaats. Ja, ze ze moeten echt simpelweg die weg omhoog weer zien te vinden. En ja, ik, het is toch wel even afwachten of dat gaat lukken onder leiding van deze Jens Keller. Nou ja, dinsdag is meteen zijn eerste test. Want dan speelt Schalke thuis in de achtste finales van de Duitse Beker tegen Mainz. We gaan het afwachten wat het gaat worden onder Jens Keller bij Schalke. In ieder geval Huub daar ontslagen. Tim de Wit vanuit Duitsland, dankjewel. Net weer bekomen we we van de verbazing gaan wij door met het Nederlands voetbal. Feyenoord, ADO en Haag, Gronland. want jij kwam even en passant vertellen van Duinen 1-1. Ja, zo even ambassade maakte Ado die goal. En Ado heeft zelfs nog een aardige kans gehad op de 2-1 zelfs. In de Kuip in Rotterdam. Maar die goal is er niet gekomen door goed ingrijpen van Joris Mathijsen. Dat Was weer een lange bal van achteruit. Doorgekopt door Van Duinen. Die ijzersterk begint aan dit duel. Tornstra vervolgens op avontuur gestuurd. Maar Matthijsen liep mee en op de rand van het op gebied... een zeer correcte en goede ingreep van de verdediger van, van Feyenoord. Waardoor Tornstra dus niet verder kon richting de goal van Erwin Mulder. En net even wat oponthoudt omdat Pelle heel veel tijd dachten hebben... Om... Vervolgens werd hem de bal ontfutseld door Poupon. Maar Pelle wilde wel schieten. En trapte op het onderbeen van Poupon. Die kermend van de pijn bleef liggen. Nu een vrij trap voor Feyenoord. Te nemen door Verhoek vanaf de linkerkant. Weggekopt door Ado. En dan is er iets gezien door Bossen. Dat zal duwen zijn of buitenspel. Nee, de vlag is omlaag gebleven. Dan zal er geduwd zijn in het strassopgebied van Ado Den Haag. Door een Feyenoorder. En kan Coutinho de vrije trap gaan nemen. De keeper die... Uh... Dus net betrokken was bij een, bij een actie die uh, uh, ja, bijna een strafschop uh, opleverde bij El Abdelouis. Er is ook al een momentje geweest met Beugelsdijk en Pelle en Wormgoor en Pelle. En het, ja, het lijkt er toch op dat er, als er straks weer een twijfelgeval is in dat strafschopgebied... ...Bossen wel eens zou kunnen besluiten om dan toch die penalty maar aan uh, Feyenoord uh, te geven. Vooralsnog is het niet zover. Ik kijk even hoe het eigenlijk met uh, Poupon is. Want daar uh, hebben we al een tijdje niks van gehoord. Nee, Ado speelt nog altijd met tien man. Want Poupon is zodanig toch aan zijn onderbeen geraakt. dat het erop lijkt dat hij de wedstrijd niet kan vervolgen. en Maurice Stijn dus een verandering in zijn helft moet gaan aanbrengen. Zover is het nog niet. Feyenoord heeft het balbezit met Verhoek, met Filena. Makkelijk toch van de bal gezet door Holla. Voor het Tornscha neemt het balbezit over. Sherry in de middencirkel, weg bij Immers. draait dan vervolgens weer naar eigen helft. en zoekt even de betrekkelijke rust op bij Tom Beugelsdijk. Beugelsdijk balletje aan de voet, zoekt Sepa. en terug naar de doelman, Coutinho. Ik kijk vervolgens even naar de dugout van Ado Den Haag. Daar komt inderdaad iemand anders uit. ...dan erin gegaan is. Poupon is daar naartoe gegaan. En er komt nu iemand uit. Er komt dus zometeen een wissel aan... ...bij Ado dat even met tien man speelt... ...in de 23e minuut bij die 1-1 stand. Wesley aan de linkerkant tussen twee man in. Van Duinen, die zijn verdedigende taken nooit schuwt. En Omeru, bal over de zijlijn. Uiteindelijk wel via één van die twee van Ado Den Haag. En Feyenoord mag dus zo gaan ingooien. Elbers komt in het veld voor Poupon... Een echte vleugelspeler er dus bij. Want Poupon speelde aan de rechterkant. Maar is natuurlijk eigenlijk centrumspits. Van Duinen heeft hem die positie ontfutseld. En El Abdelouis speelt heel slecht in. In de voeten van Sherry. Ado kan weer op avontuur. Op de helft van Feyenoord met Van Duinen. goede combinatie met invaller Elbers. Elbers vervolgens aan de rechterkant. Matthijs in de achtervolging. Elbers met een voorzet. Die maar nood kan worden gepakt door Erwin Mulder. Voordat Sherry eventueel zijn hoofd er tegenaan had kunnen zetten. 24 minuten zijn we onderweg. De duel is redelijk in balans. En dat geeft de stand ook wel weer, want het is 1-1. Inmiddels in de Jupiler League, Volendam op 1-0 gekomen tegen Goa Eagles door een goal van Kumas. En 1-0 is ook de stand bij Vitesse RKC, Richard van der Waarden. Balbezit voor de thuisploeg, met Theo Jansen. 1-0 inderdaad de voorsprong goal van Boni, die nu weer aan de bal is. In combinatie met Rijs, dat ziet er aardig uit. Nog steeds, Boni heeft wat ruimte om te schieten. Doet dat ook, een 2-3 metertjes naast het doel van Zoet... RKC dat een minuut of tien een aardige fase had. Het initiatief overnam na die vroege goal van Vitesse. Leidde niet tot echte uitgespeelde kansen, maar wel tot redelijk positiespel. Nu zakt RKC weer wat in. Beetje loerend op de counter en moet Vitesse het spel maken zonder dat dat echt geweldig lukt. Het tempo ligt laag in deze wedstrijd en Zoet legt de bal klaar in het doelgebied om de uittrap te gaan nemen. Het is vrij stil in het stadion, niet al te veel sfeer en dan komt de hoge bal van Zoet richting de mensen voorin. Dan wordt er een overtreding gemaakt door Kalas. En geeft scheidsrechter Wiedemeijer de vrije trap aan RKC. Bukari in duel met Kalas. De Tsjech die die uitstekende voorzet gaf vanaf de rechterflank... speelt zeer aanvallend bij Vitesse in balbezit en legde de bal dus pan klaar op Boni, die in elk geval vertrekt straks naar de Afrika Cup om daar met Ivoorkust te gaan spelen. Maar de grote vraag hier in Arnhem en omgeving is natuurlijk, wat gaat Boni doen? Gaat hij echt in de winterstop vertrekken naar een grotere club? Of blijft die Vitesse trouw misschien wel in de race om de landstitel? Van der Heide is inmiddels in balbezit bij Vitesse in de 23ste minuut. Tussenstand 1-0. Via Kasia gaat de bal dan naar Kalas. Kalas weer terug naar Kasia. Er gebeurt niet altijd te veel in deze fase van de wedstrijd. Vitesse koesterde dus de 1-0 voorsprong. Kijk, nog een paar berichten. Eén is een treurig bericht, want de Spaanse mountainbiker Inaki Legaretta is tijdens een training overleden. nadat hij was aangereden door een auto. Hij werd nog wel door artsen behandeld, maar dat bleek helaas te vergeefs. Legaretta was in 2007 Spaans kampioen mountainbiken. en woorden ook tot de Olympische equipe voor Spanje bij de Spelen van Beijing. De wereldvoetbalbond FIFA heeft Doelman Casio Ramos van Corinthians uitgeroepen tot speler van het WK voor clubteams. De 25-jarige Braziliaan speelde in de gewonnen finale tegen Chelsea 2-0, met een aantal knappe reddingen, een helder rol. En Ramos, u kent hem nog, vertrok vorig jaar na een mislukte avontuur bij PSV. Hij won dus dit jaar met Corinthians de Copa Libertadores en nu het WK. Langzaam op maat voor het journaal van drie uur. Betekent dat u van mij de tussenstanden krijgt. Vitesse leidt door een goal van Boni. Wie anders zei onze verslaggever 1-0 tegen RKC. Bij Feyenoord ADO Den Haag staat het 1-1. 1-0 pellen 1-1 binnen de twee minuten van Duinen. Eerder op de middag was er al Utrecht tegen Heerenveen. Utrecht won en drukte Heerenveen verder in de problemen. 3-1 winst voor Utrecht. Heerenveen blijft op 15 punten staan. En in de Jubilä League is Volendam tegen Goa Digos zojuist op 1-1 gekomen. Ook een andere mooie wedstrijd Tottenham Hotspur. De Swansea City staat na een klein half uur spelen in de Premier League op 0-0. Meer sport zometeen na het NOS journaal van 3 uur. NOS Op één internet, langs Twitter, kranten, radio en televisie.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 Het nieuws van alle kanten. Het origineel is altijd beter...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 Bij Libris ook de Kobo Mini e-reader voor maar 79,95. Help kinderen die een deken op een verlanglijstje hebben staan. Geef op Giro 999. Lees nu de biografie van cultuurondernemer Joop van den Ende. Openhartig verteld door hemzelf en vele anderen. Joop van den Ende, de biografie. Ook verkrijgbaar bij Bruna. Het is nog geen drie uur en dus gaan we nog even naar Ronald van der Geer... bij Feyenoord tegen Aden Den Haag. Bijna een half uur gespeeld, 1-1 is de stand. Feyenoord net even in de buurt van Coutinho, zwakke kopbal van Verhoek. op voorzet van Ruben Schaken en uh, na... Klungel af en toe achterin bij Feyenoord. En niet goed uitgespeeld door Ado. Twee keer zelfs. Twee keer uiteindelijk levert het een buitenspel-situatie op. Daar waar met enige zorgvuldigheid Ado misschien wel gevaarlijk had kunnen worden. Bal nu voor Feyenoord, de achterste lijn. Wordt eigenlijk continu opgejaagd door de aanvallers van Ado Den Haag. Nu even niet, want Stefan de Vrij kan wat stappen voorwaarts maken. Dan komt Van Duinen Is Matthijs de vrije man. Net iets over de middenlijn, Maar weer eens diep richting Pelle. Die de bal dan ergens moet neerleggen. Dat nu doet met de hand. Ja, gezien door de grensrechter en ook gezien door Bosse. Ja, dan kan. They well. Een heel onschuldig gezicht trekken. Maar hij nam hem terecht met de arm mee. Hij zegt nu: het is de schouder. Maar die bal kwam terecht wat lager op de, de arm van de Italiaan. Die, dus, de openingsgoal maakte in deze wedstrijd. Voor Hoek. Twee minuten later al met uh, de gelijkmaker. En dat is nog altijd de stand die na een half uur spelen precies op het bord staat. Balbezit voor uh, Wormgoor namens Ado Den Haag. Gaat het maar weer eens lang proberen. En ook van cross richting Super Op de middenlijn aangenomen. Combinatie met uh, Sherry. Ado met uh, aardig combinatie voetbal. Nu met uh, Van Duinen die bijna gevonden wordt. Maar bijna is niet helemaal. 1-1 is het na iets meer dan een half uur spelen in Rotterdam. ITS-RK dus 1-0 door een goal van Boni. En Utrecht-Heereveen eindigde eerder vanmiddag in 3-1. Ik zei al, Volendam-Go-Ahead kwam 1-1. De goal voor Go-Ahead werd gemaakt door Promes. Nu is het echt drie uur en dus tijd voor het nieuws. Langs op 1